En Tadej Pogacar heeft de op één aan laatste etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen was na een bergrit de sterkst in de sprint van een groep van vijf. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd tweede. En met alleen de traditionele sprintetappe naar de Champs-Élysées... is het nu zo goed als zeker dat de Jumbo-Visma-renner de Tour de France gaat winnen. Het weer: op veel plaatsen overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Minima rond 15 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, vooral aan de kust veel wind. En later afwisselend zon met wolken en enkele buien. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hey, Fred met Vincent van Dromendans. Dans jij met mij. Zou je heel veel mijn nieuwe plaat willen draaien? Dat zou ik helemaal te gek vinden. Oké, okay, ciao, ciao. Soms zit werkelijk alles mee. Ik vraag er één, maar krijg er twee. Op een terrasje in de zon. Ronde schoonheid loopt voorbij hoe vraagt is dit plekje vrij? En mijn hart maakt een sprong Dat is echt mazel En met mijn glas vol Proost op het leven Ja, het leven is te gek Dat we dit is overkomen Of zit ik te dromen Knijp me even in mijn arm Check, check, double check Wat een gelukt momentje Niet te geloven, wat een dag Net als je het even niet verwacht Dan krijg je, krijg je het zomaar bakado Loop ik daar alleen op straat Zie ik ineens mijn beste maat Amigo! Heb een supergoed idee Kom, stap maar in een nieuwe car Straks zitten we samen in een bar Ergens aan de Middellandse Zee dat is echt bazel. En met mijn glaas vol. Boos ik op het leven. Ja, het leven is te gek. dat het dit is overkomen? Of zit ik te dromen? Dan knijp eens even in mijn arm. Check, check, dubbel check. Wat een geluk, momentje. Niet te geloven, wat een dag. Oh, wow. Ja, zo'n geluk, momentje. Net als je het even niet verwacht. Je het zo Wat een geluk, wat geluk, wat geluk, een geluk, wat een geluk momentje. Ja, ja. Ja, zo geluk! Net als je het helemaal niet verwacht, dan krijg je, krijg je opeens weer een geluksmomentje momentje. Niet te geloven wat een dag. Oh, wow! Ja, zo'n gelukt momentje. Net als je het even niet verwacht, dan krijg je, krijg je het zomaar cadeau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat een geluk! Ja, een verzoekje aanvragen. Dan kan zetten we En we gaan lekker verder met... Uh, ja, Mona Lisa. Toon Schut. <middels> Welkom bij Tweede Uur natuurlijk. En als je net inschakelt... Mijn naam is Wethij. En uh, zit je te eten? Eet smakelijk. En weet je, als je hebt gegeten... Ja, dat het u wel mogen bekomen. Ik dacht... Wat wil je nu van mij? Jij bleef maar naar me kijken, ik keek terug, je bleef me stuk, ontwijken. je glimlach was ook meteen voorbij, Oh was je de moed verloren, geen mooie Dag, morgen. Als je dan toon schudt en uh, zou Mona Lisa zonder glimlach ook net zo verlegen zijn geweest als jij. Uh, um, uh, zo. Hé, hey, um, ja, we gaan uh, naar, uh, uh, wat gaan we doen? Verzoekje. Oké, okay, en Zelf dat is uh, Sander Quarten. En uh, wat is je naam? Aangevraagd door Jeroen Jeroen. Wat Leuk is dat je, je er weer bij bent. Ik in mijn dromen. Een hey, meisje, ik zag je voor het eerst vannacht... Gisteravond in de kroeg heeft best iets moois gebracht. Ik had je aan die parda niet verwacht. Ik hoorde je wel praten, maar was bezeten door je lach. En nu lig je in mijn bed, ik weet nog steeds niet weer je bent. Het was gisteren al te laat om te vragen naar Dat is een verzoekje van Jeroen en Sander Kwarten. En uh, ja, wat is je naam? Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, zo is het. We gaan uh, naar Jan Sienstra. En hij hebben het over Jij bent Mijn Douchie. en Ja, technisch gaat het niet helemaal lekker hier, hoor. Uh, ja, ik, ik, ik, denk, ik denk. Nou, dat is, uh, dat is niet om aan te horen. Dus uh, ja, we gaan gewoon naar uh, de volgende uh, zomerhit: William Burg en José. En een lange nacht. Een stuk beter, ja. Hey, William Borg en uh, José, en ze hadden het over lange nacht. We gaan uh, Jan Sintra nog een keer proberen. En uh, dan gaan we eventjes uh, bellen, natuurlijk. En dan ben ik zo bij u terug. Jij bent mijn douche, Jan Sintra. Naar die magische connectie Was niet aan het zoeken Maar toch vind ik die perfectie Soms wordt het waarschijnl voor mijn ogen Geen dyslexie Ogen zijn gehopen. Wow, zo so sexy Jij wil me douchen je wil me chick Ik weet zeker met jou Wordt het lid Dit gevoel dat jij me geeft Dat gaat niet De borne je klaar Van een nieuwe generatie ik Kijk je aan We praten niet stille zwijgen En dit weet ik zeker Ik wil je in mijn leven laten blijven Kan me niet vaak genoeg zeggen Wat jij voor mij betekent Misschien de calculator Oh shit Syntax berekend Jij bent met doosie, jij bent met chill Jij bent de liefde, die en mijn zin Ga met m'n me leven, wij met z'n twee Lopen op de strand met de zon en de Kijk maar aan, met die ogen, wat bedoel je? We brengen sensuele verleiding, jij bent verlegen Dus ik neem hier de leiding, onvermijdelijk. Ik wil je voor tijd niet tijdelijk. Misschien lukt het niet in de dag, of een enkele lach Maar altijd blijven lachen, want elke dag is weer een nieuwe dag En elke lach is weer een nieuwe lach Woorden zijn verder zoeken, je dacht dat ik ze niet had Noem me Jack Sparrow baby, ik heb mijn woorden gehad. Geen tekst en uitleg meer nodig Jij gaat met me mee, vanavond, de rest is overbodig En jij bent mijn douche, ja. En dat allemaal met een beter geluid. Entertainment for you. Meer dan radio. En zo is het. Frans Bauer. En uh, naar de Playa. Lekker hoor. Alleen het weer zit niet helemaal mee. Maar goed, uh, ja komt pas wel weer. Alle naar de playa, Frans Bouwer hier bij ZM Entertainment voor je tot klokjes van 7 uur. Entertainment for you in het hoofd in het hart. Zo is dat. Ger Wels en uh, ja, ik ben niet van jou. Ik heb je brieven gelezen en weg Dat je mij wil bezitten, doe je alles aan. Maar ik wil. Het los vertrek. Are you? Jongen, maar dit gebeurt me echt nooit meer. Vanavond zeg ik ja, het dus maar een keer. Ik kan je niet vergeten, dat mag jij besteden, weten, Monica.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 Ja Jannes en hij had het over Monika en wij gaan lekker verder met Marlane. En zij heeft het over lekkere zonne. Nou, ja, dat wordt nu nog even verwacht hoor. Zodat het zonnetje gaat schijnen natuurlijk. Ja, ik kan nu ook gaan leggen, maar het lijkt me best, uh, best wat frisjes. De zomer is begonnen. Lekker zonne, kom naar buiten. Op een terras en al je vrienden om je heen en leef er niet te lachen, gewoon omdat het mag De zon die schijnt vandaag voor iedereen Even, denk je wat brengt de dag van morgen? Gewoon omdat het mag niet ervan De zomer is begonnen, lekker zonne, kom naar buiten heen Jouw dag, gewoon omdat het mag en niet ervan. De zomer is begonnen, lekker zonne, kom naar buiten, het is beest. Weg met die gordijnen, laat de zon maar weer schijnen. Het is mooi geweest, het is mooi geweest. Heerlijk met een glas op een terras en Voor iedereen. Leef er niet te lachen, gewoon maken. De zon die schijnt vandaag voor iedereen. En zo is meneer, het een lekkere zon van Marlane. En we hebben weer een verzoekje en die is afkomstig van Anouk. Anouk, leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje horen van Colinda. En weer ging een vriendschap kapot. Ja, dat is natuurlijk van de, ja, een, een nieuw jasje van Stella Bos het nummer. Weer ging een vriendschap kapot en jij kwam niet meer. Iets in mijn hart brak in twee, niet voor de eerste keer.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 Moeder heeft bemind Hoe je leeft en waar je staat Meestal een gevolg van op welk pad je gaat The Jeffrey Kui Kuipers, ja, hey, ik, ik wil haast wat anders zeggen, maar dat was hem niet. Hé, hey, eh, Jeffrey Kui Kuipers was dit en uh, wat je zegt. En uh, ja, wij gaan weer naar een verzoekje toe. En dat verzoekje is afkomstig van Maarten. Maarten, leuk dat je er weer bij bent. En uh, ja, dat is een tijdje geleden. Maar goed... Uh, Fijn dat je er weer bij bent. En jij wilde graag horen Frank van Etten en een huisje op wielen. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Als ik de snaren van gitaar hoor. Dan maak me dat zo blij.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 Aangevraagd door Maarten en een huisje op wielen van Frank van Netten. Ja, zo, ik neem je even mee naar 1985. Geboren in Amsterdam. En uh, hij heet Koos Alberts. En ik zal je nooit vergeten.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 Ik zal je nooit vergeten... Je blijft voor mij niet ene... Je blijft voor mij degene... Waar ik nog steeds van hou... Ik zal je nooit vergeten... Zo, dat was eventjes uh, lekker ver terug in de tijd. 1985, Koos Alberts en... Ik zal je nooit vergeten. We gaan verder met Wesley Bronkhorst en hij het over Amalia...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 Ciao, ciao. Ja, Amalia, Wesley Bronkhorst hier bij CFM Entertainment View En wat gaan wij doen? De drie op een rij van Fred Heij. Veel plezier. Wel, wow. Ik wil de I love her nicole. Drie van Fred Heij. I'm hey. Hey Bonaceda Signorina Bonaseda It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Bonaceda with that old moon above the Mediterranean Sea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 Kiss me goodnight but the let to that to red but bone behind the bone but dude la ba do bone saida certain you know bone it is time to say goodnight to napoli there was high for us the whisper, bone the Mediterranean Sea wow. Mm, wow. in the morning, and you we'll wow. go walking, wow. where the mountains wow. of the sun come wow. into sight, wow. and by the little children's shop we'll stop and linger, wow. while I buy a wedding ring. Sanjanina, so kiss me goodnight. Bonacera, Sanjanina, kiss me goodnight. Mmm, bonacera, Sanjanina, kiss me goodnight. Zo, waren ze weer. Nieuwerij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met uh, Jackie Wilson en hadden uh, het over Reed Petit. En als je de poenka En put your head on my shoulders. En natuurlijk, uh, dit was Louis Prima. En hij had het over een Bonne Sera. Ja, hè. Het zit er weer op. Maar er weer twee leuke uurtjes. Uh, met, uh, vol met leuke muziek. Vol met nieuwe, oude singels. Ja, valt af en toe niet mee. Want altijd eventjes heel, heel veel pluizen. Wat gaan we draaien, wat niet. En ja, de, drie op de rij zat, zat, er, ja, zat er gewoon in vandaag. Ik zou zeggen, ja, wil je wel eventjes wat meer info? Kijk eventjes lekker op de site van hem Zandvoort. Je kan ook eventjes uh, lekker uh, googlen naar uh, zfmartiesten.nl Daar staan ook wat uh, dingetjes. Ja, leuk om te kijken. Dat allemaal uh, een entertainer view natuurlijk. En als je wat vragen, suggesties, weet ik veel hebt. Andere info. Mag je ze gewoon mailen. Kijk hier gewoon uh, ja, rechtsboven. Ook bij verzoekjes kun je gewoon mailen natuurlijk. Ik zou zeggen, in ieder geval. Geniet van het weekend. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En eh, graag word ik u volgende week weer bij het Leven en Welzijn. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Bye bye, zwaai En tot dan.